Het lukt de GGD's om het mogelijk te maken dat iedereen vanaf 1 juni een coronatest kan laten afnemen. Komende week wordt een telefoonnummer bekendgemaakt om een afspraak te kunnen maken bij de GGD. Uit de test blijkt alleen of het virus op dat moment aanwezig is in het lichaam en niet of diegene het eerder al heeft gehad.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 De politie heeft drie Nederlanders opgepakt in verband met een Belgisch onderzoek naar internationale drugssmokkel. Vermoedelijk zijn ze lid van een bende die al jarenlang cocaïne smokkelt van Zuid-Amerika naar België. Er zijn ook zes Belgen gearresteerd. Bij huiszoekingen werd 2 miljoen euro in cash, tientallen auto's en diamanten aangetroffen. Een anti-lockdown demonstratie in Eindhoven is rustig verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten. Volgens de gemeente wel meer dan was aangegeven, maar verder hield iedereen zich aan de afspraken. Voordat de demonstratie begon is één man opgepakt wegens opruiing en belediging. Het weer nog, vannacht op de meeste plekken droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen vooral in het noorden bewolking en af en toe wat regen, in het zuiden soms zon. Het wordt 13 tot 17 graden.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 Stay. Radio show. So, my house. DJ superstar. Stan Kevin Stanley. Kevin Stanley DJ. I was torn True to him, so scared of pride Ooh, he left me with no place to hide Sound of Mr. Kevistelli DJ Camiselle. And this is my house I With the sound of DJ Chiavistelli. Mr. Cavistelli PJ. You are listening to My House. It's my house, baby.